Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ook ga uit het internationaal strafhof stappen. Ze moeten eerst een verzoek indienen bij de secretaris-generaal van de VN. En daarna duurt het nog een jaar. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om een hypotheek te krijgen. Veel starters kunnen nu geen huis kopen. En daardoor stagneert de doorstroming uit huurwoningen. De banken baseren zich op normen van het NIBUD. Maar die houden er volgens de Kamer onvoldoende rekening mee dat starters vaak snel meer gaan verdienen. Of de Tweede Kamer zijn zin krijgt is nog niet duidelijk. Het kabinet zei eerder dat het zich niet te veel wil bemoeien... met de regels voor het verstrekken van een hypotheek. Twee motorclubs die op een zwarte lijst staan zijn toch niet crimineel. Dat schrijft het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de advocaat van de clubs. Uit onderzoek is gebleken dat de Black Sheep en de veterans... niet betrokken zijn bij zware criminaliteit... Hun advocaat sluit niet uit dat er schadeclaims volgen vanwege de invallen in clubhuizen en omdat sommige leden hun baan zijn kwijtgeraakt. De Britse premier May waarschuwde een maand voor het brexit-referendum nog voor de gevolgen van een vertrek uit de Europese Unie. Dat deed ze volgens The Guardian tijdens een ontmoeting met bankiers. Ze was toen minister van Binnenlandse Zaken. Mee zei onder meer dat veel investeerders voor Groot-Brittannië kiezen omdat het land lid is van de EU. Ze pleiten ook voor een Britse voortrekkersrol in de EU. Na het brexit-referendum volgde May premier Cameron op. Zij moeten Britten nu uit de EU leiden. Het weer, het is droog en rustig, minima tussen 0 en 7 graden. In het oosten grote kans op mist. De dag begint bewolkt, maar later komt de zon erbij met in het noorden mogelijk een bui en het wordt 11 tot 14 graden.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 Is er met asfalt?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 We gaan... I can't explain.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 one You got it, Tim. De retour.